Uur. Dit is Doral Negens met het NOS Journaal. De uitslagveldig en de tegenstanders van het associatieverdrag met Oekraïne hebben gewonnen. De opkomst lag op 32,2 procent. was minstens 30 procent nodig om het referendum geldig te verklaren. Een ruime meerderheid van de kiezers is tegen het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne 61,1 procent. 38,1 procent stemde voor 0,8 procent blanco. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het verdrag met Oekraïne niet kan worden geratificeerd nu het referendum geldig is. Het kabinet kan de uitslag naast zich neerleggen, maar ook premier Rutte vindt dat de ratificatie van het verdrag niet zonder meer kan doorgaan. Hij wil daar onder meer met de Tweede Kamer en de EU over praten.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 De CAO-lonen zijn in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,8 gestegen. Dat is de sterkste groei sinds 2012, meldt het CBS. Vooral ambtenaren kregen meer bijgeschreven. De lonen bij de overheid stegen ruim 3 De stijging was met nog geen anderhalf procent het laagst in de gesubsidieerde branche, zoals de gezondheidszorg. Volgens het CBS is de gemiddelde loonstijging sinds de tweede helft van 2014 hoger dan de inflatie.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 ...weer paraat om u toch een hele leuke ochtend uh, te bezorgen. Hopen wij, we hebben weer uh, interessante gasten. Maar eerst ga ik u even vertellen wie de techniek doet vandaag. Dat is Caspar Geurensen. De redactie is van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. Eindredactie, Gerry Rutte. De koffie wordt uh, verzorgd door Yvonne Roosendaal. Dus als u denkt, kom ik ga een bakje halen... ...u bent van harte welkom. De presentatie is van, uh, door Ben Zonneveld En Henny van der Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. En wij gaan u zometeen even vertellen wat wij dan allemaal voor u in petto hebben. Ik heb nog een vraag aan je. Doe maar. Kan je goed aardappelschillen? schillen? Uh, met een speciaal mesje uh, kan ik dat wel doen. Maar niet heel veel... Ik voel hem al aankomen. Het antwoord is nee. Wat jammer nou. Volgende ik week is namelijk tijdens, een open tijdens, kampioenschap voor aardappelschillen. schillen. Ja, kan jij wel meedoen. Tijdens het antwoord dacht ik, oeps, ik ga mij niet begeven. Nou, in ieder geval is hij eruit dan. Uh, uh, Goed, maar we beginnen inderdaad met twee gasten die voor ons zitten. Noortje Olimuller die komt hier iets vertellen over open podium. En daarnaast zit al klaar Gerard Scholten, de duinwachter. En ja, het is altijd mateloos interessant natuurlijk. De herten, het duinen, het bloeien, het groeien, alles. Het water. Ah, het denk, water, ja, ja. Heel belangrijk. Oké, okay. en uh, dat zijn uh, tot uh, tien over half elf. En dan de... het is het uh, pop-up weekend 2016. Dat is uh, over een paar maanden. De vorige winnaar, uh, het haringhappen, wordt vertegenwoordigd door Patrick Berk En Lana Lemmers van de VVV. weet daar ook wat van. Dan is het uh, tijd voor het nieuws. Ja, en na het nieuws hebben wij ons vaste item, de politiek. En dit keer komt wethouder Gert-Jan Bluis. Die komt iets vertellen over de portefeuillewisseling in zaken de statushouders. Daar is een wisseling geweest en u bent net zoals wij, denk ik, heel benieuwd hoe dat nou zo gekomen is. We gaan het horen. Daarna is het, uh, het culinair rondje Strand. Uh, het succes van het uh, culinair rondje Zandvoort was uh, groots. Dus wordt nu overgezet naar het strand. En Christy Gansner organiseert dat voor de strandtenthouders. En we eindigen met het Zandvoorts Vrouwenkoor. Want het bestaat 30 jaar. En daar komt uh, uh, Merrie van Schuyk iets over vertellen. En misschien, ik uh, hoop, ik eigenlijk al een beetje opnemen, Neemt ze er een paar mee om te zingen. Maar ik zie Gerry op de achtergrond neeschudden. Dus er wordt vandaag niet gezongen. Of we nee. moeten het zelf doen. Nou, dan, dan draaien we wel een plaatje. <lacht> uh, Teg over ons Noortje Oliemuller van het muziekpodium. Ik zie een mooi uh, flyertje. En uh, je moet er volgens die flyer duizend. Vouwen, want het gaat over het meisje en de kraanvogels. Ja, dat is het Japanse sprookje. Ja. Wat uh, morgen, zondagmiddag 3 april, in het museum uh, wordt opgevoerd. Het is een, uh, een, een concertvertelling met harp, lok, fluit en een verteller. En dat is Yvonne Rietberg, uh, Ayumi Matsuda en. Even kijken, ook een lezen. Victoria Davis. En er zit een harp bij, blokfluit. En er is een achtergrond, een bimaar staat er, waarbij mooie projecties worden getoond. En het verhaal is de kraanvogel en het meisje. En het wordt begeleid met de Japanse volksmuziek. Dus het kan heel interessant zijn en heel belangrijk is... het is een familievoorstelling, dus het is ook voor kinderen. Ja, sprookjes zijn doorgaans voor kinderen... maar dan lopen die sprookjes meestal wel heel erg vrolijk af. Dit sprookje loopt niet zo vrolijk over. Nee, maar ik hoop dat ze daar wat uh, aan gedaan hebben. Misschien hebben ze hun eigen Muziek. versie. Muziek. Oh, dat ze oh, hun eigen draai aan ja, het eind geven. Kan. Ja, dat kan. Nou, de inloop is om half drie. En de aanval uh, om drie uur. En bij de inloop uh, krijgt u een kopje koffie, een kopje thee. En tijdens de pauze wordt er een uh, drankje geserveerd. De kosten zijn tien euro... En ik zal even uitleggen waarom die 10 euro zijn. Want mensen denken dat dat voor het museum is. Nee. 3 euro is voor het museum. En 7 euro is voor de muzikanten. En als je nou een museumjaarkaart hebt. Dan kan je voor 7 euro naar binnen. Het is natuurlijk wel logisch dat, uh, uh, dat de muzikanten uh, ook... Betaald worden. Want ja. als, ik nu, als ik nu hoor dat je een verteller, een muziek, bima, ja. die maken ook het kosten. Zeg, ja, die maken dus ook is, uh, kosten. En die mensen die, die willen gewoon erg graag optreden. En wat ze natuurlijk verdienen is gewoon helemaal niet zoveel. Want gemiddeld zitten er 25 mensen. Dus dat is dan. dan. Maar het gaat gewoon ook om de kleinschaligheid. Het geeft een bepaalde sfeer. Het is gewoon. Uh, ja. heel Tot hoe lang uh, duurt dit uh, Noordje? Tot hè? vier uur. Het is dus een uur lange vertelling ja. met muziek, met ja. een pauze ertussenin. Met een pauze ertussenin, met een lekker drankje erbij. En dat is in de prijs ingegrepen. Men kan zich nog aanmelden bij de balie voor plaatsen of reserveren via museum, apenstaat, Zandvoort. .nl. Maar je kunt ook gewoon nog binnenkomen lopen en denken ja, over gasten. Ja. In ieder geval is het museum vanmiddag om 12 uur open. 1 uur. Eén uur en dan kan je binnenlopen en eventueel reserveren. Eventueel voor de vertelling is. van. Uh, de kraanvogel en het, het meisje. meisje. Er is iets met kraanvogel in het Japans, hè? Het is, brengt geluk, er is, een... nou, er is dat, iets mee. Dat is juist de, de, de misunderstanding, want je moet de duizend vouwen... en dan word je gelukkig. Dus dat meisje vouwt de duizend en dat loopt anders af als zij verwacht. Kijk, oh, Ben weet het al. Nou, maar misschien haalt ze het wel. Nou, misschien haalt ze het morgen wel. In ieder geval wens ik je heel ja, veel plezier. Met, met een sprookje wat uh, niet zomaar verteld wordt, maar omlijst wordt door muziek, en, muziek uh, en beelden. Met muziek, ja. Nooitje, bedankt voor de uh, uitleg. Ja. Veel Fijn en dankjewel dat ik even mocht inbreken. Graag gedaan. Oké, okay, bedankt. Veel succes vandaag, ja. want je gaat okay. een, uh, een trouwerij doen. Hè? Trouwerij, ja. Uh, oh, druk, druk, druk. Ja. Nou ja, je mocht indrukken bij, uh, inbreken bij Gerard, want die hebt natuurlijk ja. ontzettend druk om al die hekken bij dat hek weg te sturen. Die ja, allemaal ja, ja. Ja, nou. ja, ze staan maar bij dat hek, hè? <laughs> ja, he, ja maar. maar het zijn vooral de mannetjes, zag ik wel, hè? Ja. ja. En die staan er eigenlijk altijd, hè? Want ja, ja, in de duin is niks fit te vreten, in Zandvoort is het toch ook nog niet stil met de herten? Nee. Tenminste, uh, nee. Ik, ik had eergisteren nog in mijn tuin uh, zijn, zijn al die plantjes erop gevreten. Je Juck. kan die viooltjes, dan, dan kunnen de tuincentres hier rond Zandvoort wel vergeten. Die verkopen nou, vol, niet meer. Want volgens mij zit er ook wel een samenwerking tussen die twee ja, hoor. Ja. Ja. <laughs> ja, volgens mij ook. Nou, maar dus wij... is wel, het is wel grappig, dat muziekpaviljoen daar. Er zijn allemaal viooltjes omheen. Dus ik denk, de vrouwen worden dat druk wordt uh, in de nacht. Oh, ja, ja, inderdaad. Ja, maar dat hek, heb ja. je weer een code nodig. En zover zijn ze natuurlijk <laughs> nog Nee, het... maar inderdaad, bij ja. het uh, Raadhuisplein, hè? Ja. ja. En ze zijn nog maar het zijn gele. Het dorp, dus, uh. oh, maar gele ik viooltjes heb... eten ze ook niet zo snel als die Nee, echt, alleen ik. blauw. Ja, hè? Ja, nee, wij hebben ze ook regelmatig weer in de tuin <laughs> en dan... Dat op zich vind ik dat nog niet zo best, maar ze ruimen hun uh... de niet op, keutels, uh, ja. keutels niet op. Okay. Die blijven uh, ze lekker aan is... je hakken plakken. Dat ja. is glibberen en dan, ja. Kom, ja. en dan komt de bezoek binnen en dan denk ik, nou, gezellig, maar vooruit. Ja. Maar oh goed, ja, hoe, zijn... sta, hoe staat het ermee? Ja, ja hoe staat het ermee? Ja, het is alweer gestopt, hè. 1 april ja. uh, zouden we weer stoppen en, en, en dat, dat is ook gedaan. En dat heeft te maken inderdaad met de zwangere hinden? Ja. Ja, ja, gewoon dan, dan worden de vruchten groot en dan, dan stoppen ze. En uh, per 1 november gaan ze weer verder. Uh, Eigenlijk is het toch ook wel een beetje dubbel, hè? Je laat eerst uh, de, tot 1 november laat je weer nieuwe hè, herten uh, komen er weer. Ja. Om ze dan weer vervolgens... Uh, ja. Ja, al, ja, het kan ja. niet anders, maar het, het... Het is in de wet vastgelegd en ja. dus dan moet je ook stoppen en... Uh, ja. Ja, er is, er is ook heel veel en er is al eigenlijk genoeg over geschreven. En, uh, is ook zo, ja, hè. We waren helemaal een beetje populair in de kranten, op tv. En, uh, nou ja, maar uh, Leo van Breukelen, die deed dan uh, vooral het woord. Die heeft ja. het steeds ook goed uitgelegd. En uh, overal zelden de journalisten, moet ik ook mijn compliment geven. Die hebben het verder ja, niet, uh, netjes gedaan, niet verdraaid of zo. Nee en uh, gewoon goed, goed beschreven zoals het werkelijk ook is en waarom het ook uh, ja, moet ja. gebeuren waarom Amsterdam hier voor heeft gestemd en, uh, en de rechter uh, uiteindelijk ook ja, ja uiteindelijk uh, is er heel veel, heel veel uh, slecht imago voor Zandvoort gekweekt want veel al las je in, uh, in pers in Zandvoort schiet men het af terwijl de verantwoording duidelijk bij Amsterdam ligt ja, ja. en uh, dat stond dan wel in dat stuk dat, die, uh, dat ook Amsterdamse uh, beslissingen zijn dus daar zijn we nu vanaf. Uh, ik denk dat het wel een stukje rustiger gaat worden omtrent het hele hertenverhaal. Omdat het nu stil ligt. En gewoon uh, zijn opgang weer vindt in, uh, in november. Uh, dus kunnen we kunnen het vrolijk over andere dingen hebben. Ja, dat daar vind ik ook. Een kuppersoep, ja, ja, met, met nou ja. een mosje erin. Ja, ja, nou dat ja. Ik, ik denk, hoe moet ik hem nou meenemen dit? Hè? Want kijk, Want wat ik is haal het er maar uit en dan zien we een nestje. Ja, nou, ik denk, ja, dat oh, moeten we toch in het broedseizoen... Nou. En die lag, lag op de grond. Er. Ik heb hem niet uitgehaald. Zo weet ik ook weer niet. Uh, de kinderen hebben afgelopen weekend de paaseitjes eruit gehaald. Uh, die hadden we wat eens paaseieren zoeken ja. op het plein bij het bezoekerscentrum. Maar dit is dan een van die... Uh, ja, waar de vogeltjes heel druk mee bezig zijn. Hè. Dit is een, een nestje. Dat dacht ik... Ja, wat is het nou? Van welke vogel zou dit nou dit, dit nestje nou zijn? Uh, ik hoorde net al die mevrouw naast me over kraanvogels, nou dat is een beetje te klein hè. Dat, dat, dat, is het dat niet. gaat niet. Nou, dan blijft er ook niet zoveel over. Hè? Nee, nee, nee. nee het, het, het, het is een ja het is een nestje ongeveer uh, 6-7 centimeter. Vooral met. Uh, ik zie heel veel dammen haar erin, zie je dat? Uh, dit, zijn, dit zijn allemaal damhertenharen. Oh, die hebben zij gewoon opgepakt ja, die, en, en gebruikt ja, voor de bouw. Ja, want die wisselen alles, nu van... Alles wordt gebruikt. Ja, alles wordt gebruikt. Ja, ja. Ja, ja, die wisselen ook van vacht nu, hè. Van de wintervacht gaat over in de zomervacht. Dus die vliezen hun haren. En de koudjes, en, en, en, maar de mezen ook. In hun uh, kastjes vooral en in de holle bomen. Maar ook, dit zijn dan... Uh, ik denk dat dit namelijk van een pieper is. Een graspieper en een boompieper heb je, en die, uh, dit is een graspieper met heel veel mos erin. Onder onderaan het nestje zie je heel veel kleine veertjes. Zie je dat? Van, heb, deze heb je gevonden op de grond. Ja. Maar hij is misschien uit een boom gevallen? Ja, of? Ik, ik denk een laag struik uh, okay. gevallen. Dus, uh, dus niet gebouwd op de grond? Nee. Nee, nee. nee dat is nee. natuurlijk ook niet veilig. Nee. Nou, maar de nachtegalen doen dat wel ja, weer. Ja, die doen het wel. Ja. Die bouwen op de grond? Die bouwen bijna zo heel laag op de grond. In het struweel, in het laag struweel... bouwen ze onopvallend een, een, een nestje met olijfgroene... Eitjes, dus bijna ja, onopvallend bij. Ja, want wat die marterachtige is, zoals de bunzing en de, en de uh, wat hebben we nog meer, de Hermelijn. En en, maar ook de boomarten nu, ja, die vreet anders die, die eitjes gelijk op. Dus dat. Ja, ja. ja. maar deze is. Uh... Maar ik denk van de van de pieper, ja de graspieper of boompieper. Het, het voelt ook heel zacht. Ja, het is jammer dat we nog steeds geen televisie hebben. Nee, nee, want dan zou je het kunnen zien. Ja, het, wel, want het is ja. wel heel mooi. Heel mooi gebouwd, hè? In ieder geval liggen er geen eitjes in. Of er waren nog geen eitjes in. Nee. Um, je haalt het voorjaar aan. Uh, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Want uh, er gebeurt van alles met, uh, met bouwwerken in, uh, in, de, in de waardleidingduinen. Grote en kleine vogels die zijn druk bezig. Nou, ja. Um, Daar behoren natuurlijk ook uh, de, de geluiden weer die uh, opkomen, de fluitconcerten. Ja, schitterend zeg ik. Ik, ik hoorde van, uh, van de week alweer van een uh, aantal bekende vogelaars uh, uit, de, uit het dorp ook. Ze hebben de fietus uh, alweer gehoord. De fietus in de tjiftjaf, dat zijn twee vogels. De meest voorkomende duinvogels. Onopvallend bijna. Maar ja, je moet ze eigenlijk toch altijd wel noemen, want ik bedoel, het, het zijn de meest voorkomende vogels. En het is nu het wachten op de nachtegaal. Ja. Ik, ik zit even te kijken naar de geluidsman, maar die hoort niet zoveel met zijn oortelefoon. Die is weg. Met zijn koptelefoon op. Hij zit helemaal in trance. En uh, met zijn telefoon, maar. Ja, en uh, wat ik, ik, ik nee. ja, die nachtegaal. Nee, je moet luisteren. Laat het even met één oortje mee van ons. Nee, je moet zo, even ja. luisteren. Die nachtegaal, die, die, die, die maakt zo'n enorm mooi geluid. En uh, we, we, we zullen hem even laten horen. Ik dacht het eerst zelf te gaan doen, maar <lacht> ik, ik kreeg gelijk te horen. Van, van, van, ben van Ben mocht het niet. Nee, nee. <lacht> nee. <lacht> ik had nog zo aangekondigd dat we zelf gingen zingen. <lacht> <lacht> nou, let op hoor. Daar komt-ie. Oké, okay, ja. Dat was hem. Nou, de, de mensen thuis hebben het gehoord, wij niet. Wij ja, op ja, de, de, de boksen, ja, doen het hier niet. Jullie maar moeten maar uh... eens met mij mee dan het, het Duin in, hè? Ja, en trouwens, gaan daar, wij al, doen? daar heb ik ook excursies voor, hè? Voor de nacht. Nachtegaal. Nachtegaal-excursies. Sowieso wij in de Amsterdamse Waterlijn Duinen, maar ik wil ook collegiaal zijn naar de IVN. Die hebben ook altijd uh, excursies bij ons. Ik zie in het in, aan eind april, toe. hè? Donderdag, eind april. Ja, ja, dan, uh, dan is de eerste nachtegaal-excursie. Maar de eerste moet nu nog komen, hè? Meestal. Ja. Ik heb een paar van die mensen die elk jaar... die bellen we dan gelijk helemaal in de Gloria op. Want die ik hebben dan heb een, rond 7 tot 10 april... hebben ze de eerste gaan gehoord. En dat zijn de mannetjes. Hè, die komen dan ver aanvliegen vanuit de... dat heb ik wel eens eerder verteld... van, van het zuidelijk ja. deel van de Sahara. Ja. Langs de kustlijn. En die mannen die beginnen dan te bouwen en te bouwen om ja, zo'n mooi mogelijk nestje... Dan komen ja. de dames aan... en die gaan, ja, die gaan kijken of ze, ja, welk nest het mooist is. En dan gaan is. ze zingen. En een veilig plekje. Ja, en die ja. mannen die blijven zingen... totdat er een vrouwtje op zit. Hè. Dus dat is ja, wel een heel uh, romantisch, nee, zou je ik bijna zeggen. Maar, heb je het toch maar makkelijk, Ben? Ja, ja ik hoef niet eens te bouwen. Dus. Nee, nee, ook eh, gelukkig te doen wij het. Mannen doen dat anders als die vogels. <laughs> maar daar gaan we niet over uitweiden. Ja, dat is een um, hele aparte uitzending, ja. wordt dat. Ja, ja. Die... Uh, um, Vogels komen aanvliegen, hè? die zijn uh, uit, uh, uit het zuiden. Hoeveel aanvliegers heb je ongeveer? Nou, hoeveel, hoeveel, hoeveel duizenden nachtegalen? Nee, verschillende bedoel ik. Hoeveel ja, verschillende, met... verschillende vogels komen nou. er eigenlijk in de, in de Amsterdamse waterlijn daar? Ja, we hebben, we hebben wel eens geteld. Dan hebben we 70 verschillende soorten vogels. En uh, dan hebben we de wintergasten nog ineens bedoel, Je hebt, je hebt, geen, je hebt ook overwinteraars? Ja. ja, je hebt ook standvogels, noem ja? je dat dan. Hè? Die zijn er het hele jaar. En de broedvogels. En de broedvogels die komen dus echt apart aanvliegen. Zoals uh, nou, wat ik net al zei, mm -hmm. die tjiftjaf, die vitus. <coughs> de koekoek, heb trouwens de koekoek ook gezien. Ik heb hem nog niet gehoord, maar wel gezien. Ja. Die is ook heel vroeg. En uh, ja, die is er normaal gesproken ook niet. Uh, die die nachtegaal <coughs> ook de braamsluipen, de tuinfluiter. Zo uh, de, uh, heb je een heleboel verkijken. Uh, de de tepuit, roodborst roodbostapuit. Dus, uh... Je zegt, uh, ze zijn vroeg. Uh, komt dat door de weersverandering dat het allemaal wat warmer blijft? Denk je dat, daar, dat ze daardoor eerder deze kant op komen? Of blijft hun biologische klok gewoon, het is april, dus ik moet hier in, uh, in april zijn? Ja, zo is, zo is het toch. Ja? Maar die koekoek, mensen wilden het niet geloven. Maar ik had gelukkig getuigen erbij. Want normaal gesproken hoor je hem vaak eerst. Maar wij hadden van de week die damhertertelling. Hè? Dat hebben we in de hele regio hè? allemaal tegelijk. Kennen we duinen. In Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, landschap Noord-Holland, dan weten we precies hoeveel regen in de hele regio, hoeveel dam er zitten. Dus dan ben je ook enorm, je rijdt door het hele gebied enorm goed gespitst op elk ja, alles wat beweegt. Ja. En uh, nou, dan zagen we de havik bijvoorbeeld, we zagen, maar ook die koekoek, weet je, dat we zei van wegvliegen We zagen trouwens, oh, ik ben heel helemaal enthousiast. We zagen, ja. we, we zagen, we zagen namelijk ook de, de, de uilen, normaal is de bosuil die hebben we wel, de randsuil zagen we, dus ja het was fantastisch om te zien. Er is uh, naast de, de, de reentelling, hertentelling, is er natuurlijk ook nog vogeltelling, uh, is het in, in augustus of zo Ja, die, die, maar we hebben... Uh, dan gaat het om soorten en hoeveelheden. Ja. de vrijwilligers die zijn nu al bezig, dat is broedvogel Monitoring project Dat doen ze inderdaad in maart beginnen mm. ze dan en dan moeten ze in totaal, meen ik, zeven of acht keer hebben ze een telling en in dan, de duinen. In de duinen. Ja. En dan hebben ze allemaal een bepaald plekje. En dan kunnen ze kijken hoe de stand van de vogels is. En we gaan nu wel verschillen gaan merken hoor. Ja. Doordat het zo kaal is gevreten. Die nachtegaal, die houdt namelijk bijvoorbeeld ook van erg veel ondergroeiing. Onder de duindorens, bij het water. Brandnetels houden ze van. Uh, maar ook bramen staan daar. Ja, die zijn allemaal weggevreten. Dus... Vorig jaar merkte ik al dat er minder nachtegaalen waren. Ja, dus, dus er is ook nog enige consequentie voor de andere populatie. Ja, enorm. Ja, het, ja. Hele, het hele ecosysteem raakt in de war. Ja. Of is in de war eigenlijk al. Want, ja. Nou, dat, uh, dat hopen we dan over een paar jaar weer uh, ja, van recht ja, ja. te trekken. Want uh, daar uh, is natuurlijk al het nodige over gezegd en geschreven. Um, we gaan even de muziekje draaien en dan komen we daarna even terug op de excursies. Oké. Okay.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 And in the naked light, I saw ten thousand people, maybe more. People talking without speaking. grow Hear my words that I might teach you Take my Zo te zien zijn wij weer uh, aan, het, uh, aan de beurt. Na het muziekje. Uh, Gerard zit nog steeds tegenover ons. De duin Boswachter. En die gaat ons een beetje meenemen in, uh, in de bijzondere excursies. Ja. Want we hebben de nieuwe struin in de duinen. Die gaat uh, vandaag in. Hè? Of uh, gisteren ging die ja, in, gisteren in, april, ging in, in. April tot en met juni. Ja. En die is verkrijgbaar bij de uh, VVV. Bij alle ingangen. Van uh, de Waartleiding Duinen? Ja. Bij de bezoekerscentrum ligt die? bezoekerscentrum. En uh, nou, we hebben ongeveer 8000 800, mensen die krijgen toegestuurd. He? <coughs> Want als je gewoon in het bezoekerscentrum of via de website... kun je opgeven als je struinen wil hebben... wordt die vier keer per jaar gratis uh, toegestuurd. En uh, uh, welke website is dat? De Amsterdamse Waartleiding Duinen? Ja, die staat, uh, dat is www.waternet.nl Even kijken hoor, of het zo... Uh, uit mijn hoofd, die verder nog ziet staan. www.waternet.nl schuine streep, awd, maar dan met hoofdletters. Ja, precies. Ja. Daar staan trouwens ook alle excursies op, uh, okay. op beschreven. En nu we het toch over excursies hebben, want dat is net, dat is net ingegaan. Je, ze gaan nu ook, de excursies kun je dus online zelf boeken. En je kan ook gewoon online nu zelf gaan betalen. En uh, ja, dat, dat, dat hadden we nog niet. <coughs> Dit heeft wel voordelen... Eigenlijk vooral voordelen. Want als excursieleider, ja, daar sta ik daar soms. En dan is het... Uh, en opeens zijn er vijf, zes, zeven mensen niet opkomen dagen. Maar er staan er wel een stuk of tien op de wachtlijst. Ja, dat moet nou, je dat, niet dat, hebben. Dat vonden nee. we niet... Uh, dus dit is eigenlijk veel beter. Dat de mensen die al betaald hebben, die komen ook veel eerder. Weet je wel? Lisa, ja, dat is, met... dat is meestal zo, ja. Ja, ja, ja. Maar ja, ja. goed, uh, voor degene die struin in de duinen dus thuis wil hebben... dat kan via de website. Ja. Anders ligt die bij de bezoekerscentra's of bij de VVV. En uh, daarachterop staan alle excursies die, ja. uh, die je kan doen. Er ja. zijn er weer heel veel. Uh, je zei net zelf al, uh, ik wil de collega's van IVN niet uh, tekort doen. Want jullie uh, doen dat samen. Ja, wat hun, hun doen eigenlijk ook, bij ons in de duinen uh, ja. ook, nachtegale excursie. Ja, wij hebben het voordeel weer, wij mogen wat langer blijven. Maar goed, bij ons moeten ze betalen. Bij hun is het gratis. Hmm. Dat zeg ik er gewoon eerlijk bij. Maar goed, wij gaan wel door de verboden gebieden. En ja, ik mag vanzelf nog in het donker lopen, ook als boswachter. Ja, uit, staat tegenwoordig een bord, hè? Ja, we hebben nu borden met uh, ja. de tijd van soms opkomst en soms ondergang. Want er gebeuren toch heel veel... In die tijden mag je niet in de duinen zijn. Nee, nee. De, de, de na soms op... Ondergang tot soms opgang mag je niet in nee, inruimen zijn. Nee. Want het bleek toch wel dat er heel veel jonge trimmers vooral. Nou ja, jong jong ja, en, en andere trimmers. opvattingen jong, hebben. Ja, jong, jong tot hè, jong tot, dus onder de 60, zeg maar zo. En, uh, Dankjewel. Ja. Ja, en uh, die gingen allemaal voor hun werk en van gauw trimmen. Dankjewel. En, en, dat is heel goed, heel sportief, prima. Altijd blijven doen. Maar, maar het niet... was nog geen zonsopvraag. Nee, nee, nee, en het werd soms steeds vroeger. En s'avonds steeds later. Ja, dan moeten we een grens stellen. We hebben nu duidelijk de tijden erbij. Dus, en daar gaan we ja, beter op handhaven. Ja? Anders, anders uh, ja, de, de, de duin hebben ook rust nodig. Eh, in het broedseizoen. Ja, die, die, die, wat je nu vertelt is natuurlijk in de wisseling van... Uh, zeker met zo'n uur erbij of eraf... Mensen die uh, naar hun werk willen en daarvoor nog even een rondje hard willen lopen. Ja. Die kunnen nu, uh, het is nu wat later licht, dus nu, nu zal je ze wat weer tegenkomen. Ja, precies. Maar straks is het wat eerder licht, dus kun je voor je werk nog even Ja, doen. makkelijk. En ja, daar ligt een beetje de bedoeling. Mensen willen gewoon nog even een rondje lopen. Ja, ja. Dus men heeft geen kwaad in de zin. Nee, nou. helemaal. Nee, hoor. We... we, we, we. We sturen ze gewoon alleen terug als ja. we ze zien. We doen niet gelijk met bekeuringen, zwaaien of zo. Nee, weer gek. Er zijn gasten hier en dat uh, ja. proberen we ook. Je ja, zegt ook, ik mag uh, in het donker excursies doen. Ja. Uh, wat is er deze maand in het donker? Nou, die nachtengalen, nacht nacht ja. dat zegt het al, S'nachts nachts galen. Als alle, als alle vogels hun uh, snater houden, dan beginnen die nachtengalen juist... Een, een, ja een, ja, een bekje open te trekken en, en bij zo'n excursie ja, dan... En... ik hoop dat ze uh, dat ik ze hoor of is dat altijd zeker nou Bijna hey, zeker. Ik probeer het altijd heel spannend te maken. Want ja. ik loop eerst langs gebieden waar ze niet zitten. Oh. Dat, nee, dat nou, weet nou, ik al. Ja. Hoor eens, hoor eens. Je hoort niks. Nee, nee, nou, ja, ja. Dat, dat heb je een beetje, nu verklapt. Ja. ja, maar dan hoor je wel al die andere vogeltjes. He. Ja. En dan, ja, dat is ook belangrijk. Ik, ja. ik, ik weet in de schemer ga je die nachtegalen pas horen. En dan nee, maar... begint er een wedstrijdje. Begint er dan, he, ja. Tussen de merel en de nachtegaal. Ja? Want de merel is de één na laatste die ze snater houdt. He, de nachtegaal en, en, die, en dan gaat die merel, die kan, ook, die, die kan die enorm tekeer gaan. Die wil over die. Maar die nachtegaal is veel mooier. Nou ja, we, het publiek heeft het net uh, gehoord, hè, de luisteraars. Ja. Die nachtegaal, die kan zo ja, echt mooi galen. En vele octaven sprookje heeft hij. Ja, is dus een nachtegaal Die is, goed, is uh, ja. donderdag 28, 28, april. 28, april. 28 april. Dat is eigenlijk de laatste van april. Ik uh, zie een hele leuke, maar die is volgende week woensdag al: oh, nee. ja. Tocht met uh, paard en wagen. Ja, dat is inderdaad. Hè. In de Silk is dat. Uh, bij Ingang de Silk, dat is dan wel in Zuid-Holland. Maar uh, nou, wie weet is daar nog uh, plaats voor. Maar dat is, kijk, dat staat er ook bij. Vooral geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn. Hè. Want je. Die kunnen je ook inderdaad. Met die paard en wagen. Ja. Maar ja. inclusief drankje staat ja. er ook bij. Het is nog reeds duur. Want je wordt rondgereden met paard en wagen, drankje. Intree zit erbij. En over minder goed ter been. Die pauw van de Stappen uit de Silk die geeft nu ook een excursie voor uh, met paard in ja. Fietsen-excursie? Nee, voor, rolstoelers. Oh, voor en dan, rolstoelers. En dan kan een unieke kans... om in de duin met paard in oh, wagen... Ja. Woensdag 11 ja. mei. Hij, hij kan dan een paar rolstoelers... op die uh, wagen uh, rijden. En dan kunnen mensen die normaal gesproken... Uh, ja, bepaald, beperkt zijn op die verharde wegen... die kunnen met hem mee. Oh, dus dat is goed. ook nieuw om mensen in een rolstoel een kans ja. te geven om het duin beter te leren kennen. Dus... Plus een begeleider hè, per rolstoel. Ja, nou, is dit is dus belangrijk voor de mensen die minder goed ter been zijn en ook rolstoelers. Kijk bij struin in de duinen en maak gebruik van deze unieke kans. Ja, hè? dat is echt ja. een mooie. Ja, nou ja Dan gaan we ver. naar mei toe. Ja, in, in, uh, en, en elke, elke eerste en de derde zondag van de maand... dat is eigenlijk altijd het hele jaar door... zijn die zondagwandelingen. Hè? Die zijn ook gratis. Om één uur starten ze bij het bezoekerscentrum. De Oranjekom. Uh, bij de Oranjekom, ja. En dat, dat is altijd de moeite waard. Dat zijn uh, hele ervaren gidsen... die voor, ja, die voor waternet dan uh, werken. Hier dus uh, op donderdag 19 mei zie ik ook een aardige... Sst, hier wordt gewandeld. Ja, dat is ook zo'n uh, excursie. Ja, dat is altijd voor mij ook nogal moeilijk hoor. Want dan moet je toch veel je mond houden. Dus, dus, Het <laughs> ja. is weinig uitleg, veel uitleg. Ja, jongen, jongen, jongen. En dan zie je nee, de... wat en dan mag je er eigenlijk niks nou, van zeggen. En... Ja, dan spreek ik altijd af. Jongens, de dus telefoons moeten uit, zeg ik dan. En uh, wat gaan we doen? We gaan tien minuten lopen. Gaan we alleen maar alles opnemen. In je opnemen. Kijken. Weet je wel. En, en dan na tien minuten geef ik een korte uitleg. En dan hebben mensen vragen. En dan weer tien minuten. Nou, nou dat maar is na lang, de derde hè? keer. Nou, nou maar je, maar bent, ik... je bent natuurlijk heel gauw geneigd om als je iets bijzonders ja. ziet aan te wijzen. Ja, ja precies. Maar je moet, je, ja. maar je moet het wel opslaan, want je moet het over tien ja. minuten vertellen. Ja, ja. Nou, ik, ik ben het dan wel gewend, dat opslaan. Maar mm. mensen vinden het ook moeilijk, hoor, om te... Om dan oh, niks ja, te doen. Ja, ja. ja, dus ja. meestal gaat het het eerste uur wel goed. <laughs> en dan... Uh, en meestal kwam er daarna ook nog eens een keer een drankje erbij. Nou ja, ja. Dan, dan, dan, dan, dan, toen hielden we het niet meer. <laughs> ja. Maar ja, dat blijkt dan weer een gezellig Maar wel dus. mooi, want je hoort veel meer hè, als je stil bent. Dus dat is... Ik, dat heb, is. Uh, ik heb er nog een die, uh, die ik zelf een keer meegemaakt heb met jou. En dat is de fiets, fietsexcursie. Ja. Dus ik zie er twee staan op uh, 26 mei en op 12 mei. Um, toen bestond de mogelijkheid om daar een fiets te lenen. Is dat nog steeds zo? Ja. Of moet je met je eigen fiets? Nee, nee we hebben nu nieuwe fietsen. Twintig nieuwe fietsen weer. Met zeven versnellingen. Dus uh, en, en, fietsen nog weer even lichter. Mm -hmm. als, uh, als het eerst was. Want ja, we hebben toch behoorlijke heuvels. En... Uh, ja die hebben uitgebreid hè die fietsdiscussies omdat er alle fietsvergunningen die zijn ingetrokken ook voor en de mag minder, helemaal, uh, ja, ook minder minder vliden, ja? zijn uh, dit jaar per 1 januari ingegaan oké okay. want uh, ja dat, uh, dat vonden ze toch niet niet niet eerlijk meer want er zijn een heleboel andere mensen die niet van deze regel uh, wisten uh, die, die zou die dachten, ook wel een fietsvergunning willen aanvragen ja, ja. ja en dan loopt het uit de hand want dan ja. En we vallen onder Amsterdam. Dus, dus iedereen met een doktersverklaring. En minder verlieden. Nou, dan zouden er tienduizenden fietsen komen. Dus ja, dat, ja, als je de een geeft dus, moet je de ander ook. Ja, hebben, precies. Dus precies. Dan, dan maar een nullijn, Maar ja, wij geven nu extra fietsen. En vandaar die extra fietsencursies. Voor, voor, uh, ja, ja, voor, minder voor minder mobiele mensen. Ja, dus dan hier. fietsen ja. we ook expres langzamer. Ja. En korter. En stoppen we meer. Ja, ja, en maar. we zoeken niet de heuvels op. Dus dan... Maar mensen met een gewone conditie mogen natuurlijk ook gezellig ja. mee kiezen. Ja, iedereen mag ja. gewoon mee hoor. Maar dit is, uh... maar je ziet in een uh, wat kortere. Uh, in dezelfde tijd zie je veel meer omdat je rondfiets. Ja. Ik heb er nog een speciale uit uh, gehaald en die is in juni. Oké, okay. en dat is op zondag 26. Een libella excursie. Ja, dat is, dat is wel. Dat is wel heel, een speciale. Dat is heel uniek. Is dat, ja. uh, dat is de libelle tijd. Ja, dan is dan is het. In die, in die, in die, in die, ja. We hebben die duinrellen nog in de duin. We hebben zelf ja. heel veel beekjes. We ja. hebben heel veel poeltjes. Nou, dat zei je net zelf al, ben. Die, die, die, die, die poeltjes. Uh, en waar, waar ook er is nou steeds meer leven in. En uh, daar gaan ze dan langs. En die libelles, die larven, die kruipt uh, ja, het water uit. Eh, want langs de deel van, uh, van zijn leven zit hij altijd in het water, een libel. Hij leeft eigenlijk maar een paar dagen boven water. Uh, ja. En als je dan geluk hebt, het is windstil en mooi weer. Dan is het een schitterende excursie. Het zijn van die mooie groene grote ja, libelles. Die, ja, uh, ja, ja, prachtig hè. En, en, uh, ja. Want het is kort, hè? De tijd is heel kort. Heel kort, ja. Heide libelles en de keizer liep. Nou, we hebben van allerlei ja, soorten ja, ja. libelles, uh, ja. En dan Zijn... wil ik ja. nog even vragen over de waterwandeling, want die kun je ook downloaden. Ja. En dat is natuurlijk ook wel heel apart, dat je denkt, ja, ik kan, uh, ik wil op mijn tijd, maar dan wil ik die doen. Dus dan kun je ook weer naar waternet.nl en dan schuine streep uh, AWD. De waterwandeling doen. Ja dat, is, ja, dat is. Ja, die start ook bij het bezoekerscentrum. Ja. En dan die gaat echt van het begin af aan vertellen, verteld in de waterwandeling, wordt verteld over Van Lennep, hè, dat hij in 1852 begon met die oranje komt te graven. Ja. En, uh, en dan waren het water.. Prins van Oranje. Prins van Oranje inderdaad. Met zijn uh, ja. eerste spade in de grond. Precies, ja, is schepjes te zien in het bezoekerscentrum ja, nog. Ja. En die, uh, ja. Goed achter slotte Grendel. Want hij is.. Helemaal met zilver beslagen. Zilveren dus, ja, ja, ja. Ja. Dat is het gouden lepeltje wat hij in zijn mond had. Oh nee, zilver. Ja, ja. ja. Schermen, dus, en dan waar het water binnenkomt. En dan gaat het via het toevoerslootje. Dus dat dus is een korte waterwandeling. Maar net zo'n beetje genoeg. Om uh, een idee te krijgen van uh, ja, wat, wat er gebeurt. Naast de, de natuurlijke dingen. Ja. Ook die hele waterwinning. Kikkerspadden, zandhagedissen kun je onderwijl zien. Het is toch fantastisch Ja. nu ja, je we over, die, over die zandhagedissen begint... komt mij weer een lichtje over de natuurbrug op. Want die was ook voor de, de hagedissen. Hoe is het met de brug? Ja, die brug. Die, nou, De ecologen zijn er wel enthousiast ja. over. Kijk, los van de damwetten, want daar gaat het altijd over. Maar de rest nee, van de dieren, is... die doet het dus wel goed, hè? Want er staan alles camera's op, dat zie je. Dus ze worden gemonitord, steeds, hè? Dus ze worden, en er blijkt dus dat, dat, dat egels, dat uh, alle soorten dieren die kruipen... de zandhagedis... Maar ook de boomart, hebben ze erop gesignaleerd al. En, uh, en vele andere dieren, die kruipen, die kruipen van de Kennebeduinen naar en, ons toe. En terug. En terug. En weer terug. En terug. Ja. Gewoon een, een ja. verkeer. En zelfs van... vossen. Er was yeah. een paar slimme vossen. Die hebben een gat onder de deel gegraven. Oh, onder de draadjes. En, ja. Terwijl ja, dus dat ja, niet de bedoeling zijn, was nee, nee, nee, maar... Die, daar zijn het vossen voor. Ja, die vossen zijn slim. Dus, uh, ja, want die dacht het is bij de buren natuurlijk altijd groen ja, in het gras. Ja, ja, ja. Dat ja. ja. nu nog wel. Ja. Nu nog Goed, Gerard, wij moeten door, want... Ja. We hebben het straks over pop-up en de winnaar van vorig jaar. Want pop-up, weekend... Bedankt voor je komst. Ik zou zeggen, breng het nestje netjes terug van waar je het gelijk hebt. Ja, ik zou die boompieper weer geruststellen. Het komt in de vitrine en als er nog geen kaartje bij staat, dan weet hij het nog niet. Maar wel als er een kaartje bij staat. Dan leg ik er nog een paar eitjes in. Ja, paar Dankjewel. Oké, puur graag. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Zin in ZFM. Wij gaan het hebben Goedemorgen, Tegenover ons zitten Patrick Berg en Lana Lemmens. Uh, Patrick, jullie uh, hadden vorig jaar de recordpoging. Ik heb nog even naar de, de boekjes gekeken. En inderdaad, komt het toch weer bij mij op dat er een aantal mensen er niet in konden. En dan zeg jij, we hadden van die tegoedbonnen voor. Ja. Euh, waarom ik hier ben mee aangeschoven is... Uh pop-up organisatie heeft gevraagd of ik, uh, ik uh, mijn bevindingen van vorig jaar wilde delen nog en even terugblikken in de hoop dat mensen alsnog gaan inschrijven, want de inschrijving duurt tot uh, 10 april dan hebben we het uh, over het weekend Pop-up. welk weekend hebben we het dan over? 17 tot en met 19 juni juni? ja oké okay. um, daar kan iedereen die een evenement zou willen organiseren op inschrijven of een leuk idee heeft om Zandvoort op de kaart te zetten. Maar het idee om... moet je ook uitwerken. Ja, tuurlijk. Ja. En uh, idee uitwerken, en dat is wel iets waar wij vorig jaar uh, tegen aanliepen. Dat, uh, we hoorden eind mei dat we, uh, dat we tweede werden, kregen een budget. En uh, toen dachten we van: oh jee, nu moeten we het echt gaan organiseren. En dan is 19, 19 dagen om zo'n groot evenement te organiseren. Uh, was wel een heel gedoe. Ik kwam er dat... een draaiboek bij kijken, Bewonersbrieven oh ja. bij, bij maken. Toen heb ik het geluk gehad dat er een, uh, een vriendin van me dat, uh, dat die. Uh, uh, die heeft wat ervaring in dat soort dingen die heeft uh, de Sandra Lissenberg of Sandra Koorwil Lissenberg die, uh, die is ons uh, gaan helpen de zeven visboeren is ze gaan helpen met die hele organisatie uh, want dan zie je wel dat voor zulke evenementen is, is 19 dagen was wel is, is, daar daarom... is, is, daar daarom... is dat daarom nu groter getrokken ik, uh, ik, ik weet niet uh, voor, uh, in de evaluatie is het wel naar voren gekomen dat en, en volgens mij heeft de pop-up gaat het wel uh, nu verlengen dat je dat je vier weken de tijd krijgt om nou, te gaan. Jij zegt juni. Ja, en, en, uh, 25 april is in principe de uitslag al uh, bekend. Dus dan heb je inderdaad an, nou ja, zeg maar anderhalve ja. maand. Uh, en dat is enerzijds voor de organisatoren, want het is natuurlijk wel lekker als je het gewoon een beetje goed kan voorbereiden. Maar ook andersom, uh, we hebben vorig jaar gezien dat er heel veel tijd en energie is gestoken in het voortraject. Heel veel. Uh, he, nou ja, ik, ik was toen iets minder actief erbij betrokken, maar er is heel veel werk ver, verricht door Irma, door Pascal, door Rian, door alle ondernemers als antwoord te benaderen om te vragen of ze meedoen. Um, maar eigenlijk was er nog heel kort dag over om. Te promoten wat er allemaal in dat weekend plaatsvond. En nou ja, daar hebben de visboeren zelf wel uh, uh, aangetrokken. En nou ja, het is duidelijk geworden. Iedereen uh, die het moest weten, die wist het, want het was drukker dan dat, dat er plek was. Maar het, het vergt nog wel. Dit jaar gaat eigenlijk meer energie en tijd um, in het promoten van het weekend aan zich uh, dan eigenlijk de aanloop ervan. En uh, vandaar ook dat die zes weken wel. Uh, ook ja, daardoor mee uh, belangrijk is. Pet ik zeg. Als je die evenement vorig jaar een beetje op een rijtje zet... dan is het jullie, ik natuurlijk wel heel erg intensief geweest... maar als je een bioscoop op het strand neemt, dat een prachtig evenement was... daar vergt niet zoveel voorbereidingstijd. Maar voor iemand die iets echt wil, uh, ja. nieuws wil doen in Zandvoort... Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje... De... Nou, de insteek is, hele korte geschiedenis. Uh, uh, Zandvoort heeft zich bezig met een DNA-traject. Daarin is uh, vastgesteld dat Zandvoort DNA is eigenlijk een soort van... Uh, Kameleon, als het wanneer het het hier, we zijn geen trendsetters, maar een hele snelle trendvolger. Um, en we hebben eigenlijk bepaald... Nou, Zandvoort is eigenlijk best een plek waar je... natuurlijk, als Zandvoortse organisatoren... Die zullen ja. best wel eens hebben gedacht... Nou, dit had anders of makkelijker gekund... Maar doorgaans juist bij organisatoren van buitenaf... Hè, kijk naar zoals een weekend van de circuitrun... Worden we eigenlijk altijd uh, geprezen om het feit... Wat hier eigenlijk wel allemaal kan. Omdat de inwoners nu eenmaal al gewend zijn aan het feit... We wonen in een badplaats, dus er kan heel veel... En dat is iets wat we willen uitnutten. Um, en om daar een uithangbord voor te maken. Zodat organisatoren ook van buiten Zandvoort juist vooral weten. Dat er hier altijd van alles mogelijk is. Is er één weekend uh, bestempeld als soort van voorbeeldcasus. Um, het, het moet dus voor het hele jaar zijn. Dat iedereen weet in Zandvoort moet je, moet je zijn om iets te organiseren. Maar dat weekend is echt bedoeld van. Nou jongens laat maar eens zien aan Zandvoort. Maar ook vooral aan iedereen voor dat hier alles kan. Dat is vrij letterlijk genomen. Er zijn heel veel regels losgelaten... binnen natuurlijk de acceptabele grenzen. Ik bedoel, het is echt niet dat er ineens... Uh, onverantwoorde dingen mogen, maar er mag wel... veel meer en makkelijker. Um, en dat is eigenlijk waar het weekend... voor bedoeld is. Worden de evenementen die nu... Uh, aangedragen worden... toch enigszins getoetst... op, op, op uitvoerbaarheid en veiligheid? Want Zeker. je kan natuurlijk roepen... ik mag in voor alles organiseren... Nee hoor, ons, uh, dat klinkt uh, heel leuk, maar dat werkt natuurlijk okay. niet zo. Dat, dat was vorig jaar wel een ding. We kregen pas op 10 juni kregen we de, regel, de, de spelregels waar je hem moest houden, kregen we op 10 juni ja. uh, ah, doorgestuurd, terwijl het 19e was, weet je, zo ja. kort voor dag. En, en gelukkig hadden we dus hulp van iemand die het draaiboek maakte en, en, en uh, dranghek en had geregeld, afzettingen. Uh, en uh, dat is wel prettig dat het nu wel vooraf al duidelijk is voor iedereen, van hey, zodra je meedoet weet je, de krijg je dus in april al ja. de dan gegevens. Dan heb, dus, dan heb je dus al toezegging dat je meedoet. Wat ja. Waar het mij om gaat is dat je in, in het voortraject al uh, naar zo'n evenement ja, gekeken Ja, over die wordt. spelregels. Ja, ja, nog, voor... de eerste tien evenementen die je aan zijn gemeld, die zijn al door de evenementencommissie okay. geweest. Daar is al naar gekeken, want, het, tuurlijk Vorig jaar zijn er twee volgens mij van de, van de 35 aanmeldingen, twee niet, niet niet die hebben er niet doorgepakt. Nee, het kan zijn omdat mensen zelf, zelf zeggen we doen het niet. Maar er, er, ik weet zeker dat er eentje. En volgens mij zelfs twee zijn, echt zijn afgekeurd. Want. Ja, er mag een heleboel. Uh, openingstijden worden. worden mits ja, ja. je je Want dat is ook ja, ja. een hele belangrijke. Je moet je voor 10 april hebben aangemeld. Wil je überhaupt. En al, al wil je 24 uur met je winkel open. daar is helemaal niet zo heel veel spannend aan. Maar dat moet je hebben aangemeld voor 10 april. Want de veiligheidsdiensten willen ja. weten waar ze op moeten letten. en waar ze moeten zijn. En dat geldt ook voor horeca. Iedereen moet het voor 10 april hebben aangemeld. Maar er kan natuurlijk iets bij zijn. waarvan we mensen allen denken: ja, maar. Dat gaat problemen opleveren en dat willen we niet. Dus er wordt echt wel gekeken naar. Een, uh, ja, wat is er logisch, wat is er veilig. Maar wel met een hele grote uh, ruimte om in, binnen die kaders te openen. En die ja. veiligheidsmaatregelen zoals dranghek en zo, is dat een kwestie van uh, degene die de evenementen organiseren? Die moeten dat zelf regelen. Ja. Zoals jij net zei, van we hebben nog tien uh, dagen, hadden we. En, ja, dat moet je uh, zelf organiseren. Jij ja. komt met een idee en ja. je hebt een budget ervoor. Ja. En jullie boften dat je ja, dat dat we eigenlijk van werden... voren al uh, precies al, al dat geregeld hadden, maar anders had je nog maar tien dagen om dat te regelen. Ja, maar en dat wordt nu gewoon wat eerder. Ja. Uh... Nou is het op zich, uh, kijk, zeker Patrick, die zal, die heeft ineens zo'n groot evenement neergezet. Dat is ook wel even een heel extreem voorbeeld. Maar op zich weet iedereen, als je een evenement organiseert, dan moet je wel nadenken ja, over ja, hoe hoe doe je dat, zeg maar. Ja. En Patrick heeft dat. Uh, Enorm goed geregeld. Maar je kan inderdaad niet verwachten. Ik, bedoel, ik, ik heb zelf ook wel wat ervaring met evenementenorganisaties. Organiseren. Het is niet zo dat je kan zeggen tegen de gemeente, nou dan, dan doe ik het. Dat ik wil graag dat, dat, me, dat, ja. dat ja. er staat, nee, je dat moet, er staat, Je moet zelf weten dat je de kaders daarvoor ook... Uh, uh, ja, en wat je nodig hebt moet je... Alleen, ja. dit was natuurlijk wel... Dit hebben ze gewoon extreem snel bedacht. Ja. Ja. En het is een enorm ah, succes. Bedacht, goed, nou, bedacht, het was niet maar, bedacht, niet heel nee, snel. Nee, nee, nee, nee <laughs> maar, maar uitgevoerd. Ja, ik liep het liep al jaren mee. Het liep ja, het was mee. Ja, dat weet ik Het record was in Groningen en in Friesland gevestigd. Ik denk, nou dat kan toch niet waar zijn dat het niet bij een badplaats thuiskomt. Ik denk, in een winkelcentrum in Groningen is het record. Denk nee, nou, da, dat, daar hoort het niet. Daar, nee, da, daar hoort het, daar hoort nee. het in ieder nee. geval niet. Dus, dus uh, ze hebben het goed naar uh, de goede plek gehaald. Maar vertel eens iets over de evenementen die je hebt. Kunnen jullie dan een tipje van de sluier oplichten? Uh, ja, nou, we zit ik eigenlijk over na te denken hoe ik dat al kan. <laughs> ja, dus, we hebben nou, natuurlijk is... wel aanmeldingen. Ja. Maar het is... Ja, het, is, het is nog niet zeker dat die doorgaan. Um, hoe werkt het precies? Je kan je aanmelden. Je moet je voor 10 april aanmelden überhaupt om iets te willen doen. Maar ook voor 10 april aanmelden om kansen te maken op de prijzen. Er zijn natuurlijk drie prijzen, drie uh, uh, publieksprijzen. Maar dit jaar nieuw is er ook een, een vak, uh, vakprijs, dus een jury die gaat bepalen. Nou, dat vinden we echt een hele goede. Daar willen we, die prijs is uh, nieuw en dat is dan 500 euro. We hopen natuurlijk dat diegenen die zich inschrijven niet afhankelijk zijn van die bijdrage, hetzij van een het hetzij van de publieksprijs. Maar dat kan wel. Het kan zo zijn dat als, als uh, uh, persoon X of organisatie I een idee heeft ingediend die niet in de prijzen valt, dat ze zeggen nou, dan kunnen we het niet rondkrijgen. Dat zou kunnen. Dus het is nu een beetje spannend. We hebben echt een paar hele leuke dingen bij staan, waarvan ik denk fingers crossed dat het doorgaat. Maar nog ja. even terugkomen op mijn vraag. Het tipje van de sluier kan dus nog niet worden opgelicht. Begrijp nee. ik? Nee, ik vind dat wel uh, dat 10 april want okay. al, dan kan er ook gestemd ja. worden. Vanaf uh, het, uh, het was het 14 april ja, ja, nee, helemaal um, even, even. Vanaf 14 april kan er gestemd worden. Dus dan staan um, alle ideeën erbij. Okay. 10 april, einde uh, inschrijven. inschrijven. Ja. En dan wil ik even naar de stemmen toe. Want dan wordt er een RN lijst gemaakt van... jongens, dit uh, is uitvoerbaar en uh, ga je gang. Ja. En dan komt het in de krant uh, en dan kan er gestemd worden op. Ja, klopt. Uh, het komt in de krant. Maar vooral Facebook is natuurlijk een hele belangrijke. Je kan stemmen via Facebook, via de website. Uh, waarschijnlijk ook. Maar dat, dat, dat moeten we nog even onderhandelen. Maar ik ga ervan uit dat dus ik de heren een klein beetje ken van Beat for motion ook via de Zandvoort-app. Um, nou, en dan wordt er gekeken naar hoeveel stemmen zijn er. Dan, nou ja, en dan daarvan wordt uh, 1, 2, 3 besteld. 14 april uh, Vanaf 14 tot en met 20. Uh, tot 20 wordt het ja. gestemd. Dus... Heel oh goed. Dat was vorig jaar een dingetje. Toen was die inschrijfperiode twee weken. Het is nu dus verkort naar één week. En dat ja, was wel een leermoment voor. voor uh, wat hebben we hebben in de evaluatie aangegeven. De tweede week ging iedereen alleen nog maar kijken naar elkaar, naar hoeveel stemmen. En het werd een beetje ja. rommelig op, op Facebook met, met, met stemmen die. die dat je het vermoeden kreeg dat ze niet helemaal eerlijk waren binnengehaald. Dus wat dat betreft, één week is, was, is ook rust. Ja. En het, twee weken was eigenlijk te lang voor Facebook dat mensen werden het net zat. Maar je moet het dus wel heel erg sterk promoten. Wil je binnen een week heel veel stemmen... Ja, nou, nou ja gelukkig... ja uh, gaat niet op, op dit, maar voor het totaal moet je heel uh, ja, veel stemmen Ja, klopt. Krijgen. Nou, gelukkig kan je met heel weinig middelen op Facebook vrij veel aandacht uh, vergaren. Uh, dus daar ja, moet dat, dat wel. Uh, je moet je verenigen met zeven visboeren, en dan, dan gaat vanzelf voor de nou, veen. Ik het vanzelf goed. Dat tellen. was al uniek. <laughs> ja, ja, dat is zeker. Nee, maar dat is natuurlijk los van dat wij natuurlijk daar veel aandacht voor gaan proberen te vergaren. Ja, als ik een, een evenement organiseer... dan zou ik ervoor zorgen dat mijn achterban weet dat hij moet stemmen. Dus dat werkt natuurlijk ja. twee kanten op. Nou, ja. Dat hebben we vorig jaar gezien. Uh, je kon er echt niet omheen. Zeg maar. Als je niet had gezien dat, dat de visboeren wilden dat je op hun stemde... dan had je wel ondersteek het het gezeten. Dat heeft toch weer opgeleverd, hè? Ja, nou, een saamhorigheid. Onwijs, uh, toch? Ja. Ja, dat is heel leuk. Goed, ja. we zijn um, tussen 14 en 20 zijn we aan het stemmen. Ja, klopt. En dan wordt er geteld... Ja. En dan wordt het publiek gemaakt. Dan ja, op 25 april wordt er uh, nou ja, verteld. wie zij Onder het genot van een, een, een, een drankje hmm. wordt, uh, wordt bekendgemaakt. Wie de prijs hebben gewonnen. Ja, en dan begint het eigenlijk pas. In die zin. En dat is wat ik net aangaf. Dan moeten we ervoor zorgen dat iedereen weet. Dat ze in het weekend van 17, 18, 19 Precies. juni in Zandvoort moeten zijn. En dan op dat moment moeten we bepalen. En dan moeten we ook duidelijker hebben dan vorig jaar. Waar kan ik naartoe? Hè? Waar, waar is wat? Want dat is. We nou is het... willen... Sorry, ja. Nou, nu jij dat vertelt, zie, zie ik iedereen overal lopen. Maar ook in die evaluatie is uh, gezegd van hadden we niet te veel. Nou ja, daar hadden Patrick en ik het net even over. Van nou, hoeveel inschrijvingen zijn er? Um, als je mij..